De Egyptische president Sisi pleit voor de vorming van een Arabische militaire strijdmacht... om de crisis in Jemen het hoofd te bieden. Volgens Sisi wordt de vrede en de stabiliteit in de regio op een ongekende manier bedreigd. In Jemen proberen Sjaïtische Houthi-rebellen de macht te grijpen. Veel Sunnitische landen zien hierin de hand van Iran. Sinds donderdag voert Saudi-Arabië samen met andere landen in de regio... luchtaanvallen uit om de opmars van de Houthis te stuiten. Sisi vindt deze gelegenheidscoalitie niet genoeg. Hij wil een strijdmacht. Dat zei hij bij de opening... ...van een bijeenkomst van de Arabische Liga. In de Dom van Keulen wordt op 17 april een herdenkingsdienst gehouden... ...voor de slachtoffers van de vliegramp in de Franse Alpen. Bij de dienst zullen bondskanselier Merkel en president Gauk aanwezig zijn... ...en vertegenwoordigers uit de andere landen waar slachtoffers vandaan kwamen. Ook nabestaanden en andere belangstellenden zijn uitgenodigd voor de dienst. Bij de ramp kwamen 150 mensen om het leven, onder wie 72 Duitsers... In Nigeria verlopen de presidentsverkiezingen vrij rustig. Er was wel een explosie in een stemlokaal in de zuidoostelijke stad Aka, maar daarbij raakte niemand gewond. 70 miljoen Nigerianen mogen vandaag stemmen. Het wordt naar verwachting een nek aan nek race tussen president Kutluk Jonathan en oppositieleider Mohamed Buhari. De verkiezingen waren zes weken uitgesteld uit angst voor aanslagen van de islamitische terreurorganisatie Boko Haram. Het Nigeriaanse regeringsleger zegt dat Boko Haram inmiddels in het is gedrongen. Het weer op dit moment trekt vanuit het westen bewolking met lichte regen over het land. Vanavond valt er meer neerslag. Er staat een zevige zuidwestenwind. Morgen regent het een groot deel van de dag. En de temperatuur ligt, net als vandaag, tussen de 8 en 12 graden. Dit, Verkeersupdate. Verkeersupdate. dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Bunschoten 6. De A13 Rotterdam-Den Haag door werkzaamheden bij Overschie. Vanuit Rotterdam 2 kilometer, vanuit Den Haag 4 kilometer vanaf Delft. Het verkeer vanuit Den Haag kan beter over de A12 rijden en dan keren bij Gouda. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen, blij dat ik je weer van morgen zag. Goedemorgen, goedemorgen, goe Thank you.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 Toen was Maria stilletjes getrouwd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 Dan liefde. Wachten, wachten. Het lijkt meestal zin.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 Op het de burgemeester, zoals dat hoort, begon al dus een hartelijk welkomswoord. Sink dan zingt in de zit.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 Hij je Henkie gezien, zien. Hij je Henkie gezien. Nee, maar misschien komt de tien. Hij die Henkie gezien. En met z'n allen op een kangeroe-eiland. Waar je kangeroes vindt, zoekt een kangeroemoeder naar een kangeroekind. Ach, wat is dat kind? Snel, wel? Ik sloot mijn oogjes één tel. En doe zonder vaarwel. Nel, koffie uit mijn buidel. En met z'n allen al. Op een kankeroep eiland. Waar je kankerus vindt. Zoek een kankeroemoder. Naar de kankerukind. Laatst nog kreeg je een jojo. In mijn buiteltje cadeau. <laughs> nou ik sprong als een vlauw yo. De ding, de knieboelde zo. En met z'n allen al bij je kankerisch vindt. Zit de kankeroep Naar de kankeroep Ach, ik ben toch zo ongerust, Truus. Ik ben zo ongruus. Daar gooi je me zonder excuus, Truus. Als ik zo licht thuis, kom uit huis. En met z'n oude... op de de Nederland, Waar je kanker. vindt. Sjaan, wat hij nou weer had gedaan Hij was, en het flink die me nog altijd, een tijd Tussen mijn voering gegaan En met z'n allen houden alle... Op een koudere leiland Bij je kouders zult een koudere moeder Naar de koudere kind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 Sum Ria Valk. Hoera! Ik ben troet. Hoera! Ik ben troetelsijf. Ze draaien nu mijn platen hele weg.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 Waarop je doet, oh kiet om me niet, daar kan ik niet tegen. Oh, me niet, dan word ik verlegen. Want jij kunt alles met me doen, ja, alles mag. Maar als ik word geknipt, dan krijg ik de slappe lach. Kietel me niet, daar kan ik niet tegen. Kietel me niet, kiet om me niet, nee, dan. <tie>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 Aval daar een tensitur. En wil je vrijer dan niet even met je dansen?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 재미, neut vollege.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 kielen o, is verkleed als vee. Ook al loopt ze bijna op de knieën zij host dapper mee Geen traan wordt wegge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 Als het kampvuur brandt Vanaf de huweltappen zingt de echo mee Savonds als het kampvuur brandt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 bij het het brand. Het brand. We het leidend vuur, avontuur. het kan vuur het kan vuur de tijd van weleren, dat Zandvoer dat antwoord.